Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A15, Gorkum, Nijmegen, tussen Tiel en Knap en Valburg wordt gecontroleerd. En verder op de A16, Breda, Belgische grens, tussen Breda en de Belgische grens. Tot zover de verkeering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 Met een half van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Só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 the dome 6.9 FM C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 Tramonto, profuumen non Nog lo niet. che non è facile trovare le het niet. porta weet het bene, uscire da un dolore.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 Of When I reach out my finger, it feels like more than distance. But You're the sun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 Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Kees Groot met het NOS journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli waren gisteravond laat en in het begin van de nacht schoten en explosies te horen. Voor zover bekend is het daarna rustig gebleven. Op de staatstelevisie werd ontkend dat de rebellen de hoofdstad aan het innemen zijn. Ook was er een geluidsopname van kolonel Gaddafi te horen... die zei dat de ratten en verraders, zoals hij de opstandelingen noemt, zijn vernietigd. Onduidelijk is of zijn boodschap live was of is opgenomen. Er waren geruchten dat Gaddafi is gevlucht naar het buitenland. De advocaat van het kamermeisje dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting... gaat ervan uit dat het OM de zaak laat rusten. Justitie heeft morgen een afspraak met de vrouw... Als de aanklachten niet worden ingetrokken hoeven ze haar ook niet te spreken, zegt de advocaat. Vorige maand rezen er twijfels over de geloofwaardigheid van de vrouw die aangifte heeft gedaan. Straks moet dinsdag opnieuw voorkomen. In Noorwegen wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden om de slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya te herdenken. Het is dit weekend een maand geleden dat bij die aanslagen 77 mensen om het leven kwamen. De herdenking wordt gehouden in een stadion in Oslo. De afgelopen dagen hebben bijna duizend nabestaanden en overlevenden het eiland Utahia bezocht. Zeker zeven toeschouwers zijn gisteravond gewond geraakt tijdens een wolkbreuk op het moment dat paus Benedictus een toespraak hield. Dat gebeurde in Madrid waar de paus de wereldjongeren dagen bezoekt. Tot een windvlaag stortte een lichtmast in en die nam in zijn val verschillende tenten mee. De paus moest zijn toespraak vanwege het noodweer onderbreken. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort...